Krijn Ter Braak leest uit de Bommellexicon. Bommel, Olivier B, ook Olly B. Bommel. In de saga gebruikt Martin Tooner de namen Heer Bommel en Heer Olly afwisselend. Het Middel-Nederlandse woord Bommel of Boemel, wat duivel betekent, is niet van toepassing op Heer Bommel. Het is een uit de fantasie voortgesproten naam...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 Met andere woorden, hij is onlosmakelijk verbonden met zijn schepper Martin Tooner. Dit in tegenstelling tot andere figuren die in de Bommelsaga optreden en die uit het collectief onbewuste voortkomen, zodat iedere lezer van de saga er wel een aspect van zichzelf in kan herkennen.